9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Goedemorgen, allemaal. Het debat over de donorwet gaat vandaag verder in de Eerste Kamer. En na alle beursverliezen wereldwijd is nu de vraag wat onze AEX doet. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De Amsterdamse Ajax-beurs opent rond deze tijd naar verwachting met een verlies van 3,5 procent. Vanochtend waren de beurzen van Japan en Hongkong al gesloten met verliezen van 4 tot 5 En de Dow Jones in New York sloot gisteren 4,6 in de min, de grootste daling sinds 2011. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie die er lijkt aan te komen na de economische groei van de afgelopen anderhalf jaar. En ook de verwachte renteverhogingen drukken de koersen.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 De gemeente Amsterdam moet volgens GroenLinks de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad blokkeren. Schiphol kan zijn groei niet afschuiven op Lelystad, zeggen partijleider Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Groot Wassink. Ze noemen de uitbreiding van Lelystad asociaal vanwege de verwachte overlast. Amsterdam bezit ruim 20% van de aandelen van Schiphol, dat op zijn beurt eigenaar is van het vliegveld Lelystad. En drie dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen... is in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang een virus uitgebroken. Volgens Aziatische media zijn al 1200 beveiligingsmensen getroffen. Die zijn vervangen door militairen. Zeker 41 mensen zijn onderzocht in het ziekenhuis... en zij kregen de diagnose norovirus. Dat is een zeer besmettelijk virus dat zich via voedsel of water verspreidt. Het weer. De zon schijnt geregeld vandaag. In het zuiden is er meer bewolking en in Zuid-Limburg kan ook een beetje sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen met minima van min 3 tot lokaal zelfs min 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. We zijn nog niet van alle files af. Er staan er toch nog wel 70, maar gelukkig leveren de meesten niet meer dan 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn ook weinig bijzonderheden nog te melden, uh, rond een kwartier heb je nog wel op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Afmet Valken Op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Zuidwolde en de Wijk. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem... dik 20 minuten tussen Velp en Knopend Velperbroek. Van en naar Schiphol Airport rijden nog steeds veel minder treinen. Daar zijn er vannacht werkzaamheden geweest die zijn uitgelopen. Hou rekening met extra reistijd.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 het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over negen. De Eerste Kamer praat vandaag verder over de wet op de donorregistratie... van D66-kamerlid Pia Dijkstra. Met name de PvdA-fractie had vorige week nog veel vragen... over dat plan om mensen automatisch orgaandonor te laten worden. Alleen mensen die actief bezwaar maken... die zijn dan geen donor in de plannen van D66. Politiek verslaggever Lars Geerts gaat dat debat vandaag volgen. Lars, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Vorige week twaalf uur lang is er gesproken. Weer een lange dag vandaag. Dat denk ik niet hoor. Ze trekken er een stuk minder tijd uit dan vorige week. Uh, dat is ook wel begrijpelijk. Hè. Het merendeel van het de debat heb je natuurlijk al vorige week dinsdag gehad. Uh, toen dat werd geschorst, dat debat om half elf s avonds, toen stond er ook nog maar een klein deel op het programma. Dat deel, dat behandelen ze vanmiddag, dat begint om half twee. En de verwachting is wel dat ze voor zessen klaar zijn. Ja, veel maakt natuurlijk uit ook wat ze vinden van die aanvullende brief van Pia Dijkshoud, Die heeft vrijdag een brief ja. naar de Eerste Kamer gestuurd, mede op basis van die vragen van de PvdA maar dat gaat dan vooral over die rol van de nabestaanden. Uh, ja, de vraag is natuurlijk: heeft zij de P vandaag omgekregen? Ja, dat, dat wordt de vraag die boven het debat hangt vandaag. Het was een heldere brief afgelopen vrijdag. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Er leefden inderdaad veel vragen over de rol... die de nabestaanden nog spelen in de nieuwe wet. Wat hebben die nog te zeggen? Uh, niet alleen de PvdA trouwens, ook het CDA was bang... dat de artsen zonder toestemming van de familie konden besluiten... dat iemand toch gewoon donor uh, zou zijn. Uh, dus wilden die partijen graag garanties zien. Dat wilde Dijkstra weer niet, die wilden ze niet geven. De sfeer werd er niet beter. Erop en daarom werd er geschorst om ongelukken te voorkomen. Uh, en Dijkstra moest dus in een brief nog maar eens uitleggen wat die rol zou zijn. Nou, Ze schreef afgelopen vrijdag dat het misschien niet in de wet staat... maar dat de praktijk al zo is dat artsen altijd de wens van de nabestaanden laten meewegen... net zoals in de huidige wet. Er komt geen veto recht voor de familie in de wet te staan... maar de praktijk zal altijd zijn dat de nabestaanden het laatste woord zullen hebben. En daarmee hoopt ze dus de bezwaren van uh, vooral de PvdA weg te nemen... Die steun kan namelijk uh, cruciaal zijn. Ja, dat moeten we dus allemaal zien in de loop van uh, vandaag. En dan uh, wordt er vandaag niet gestemd, dat is pas volgende week, hè? Nee, dat is volgende week inderdaad. Ja, uh, we moeten nog een week wachten om te kijken... of het werkelijk uh, uh, zal halen, deze wet. We hopen natuurlijk aan het eind van de dag wel iets wijzer te zijn. Hè. We hebben vorige week zelf natuurlijk al met potlood... op de achterkant van de bierveeltje lopen tellen... Uh, uh, hoe ze ervoor stond, uh, mevrouw Dijkstraat. Kwamen we tot uh, 34 stemmen voor. Nou, de PvdA kan er acht leveren. Als dus de helft van de PvdA's voor zou stemmen... dan kom je op 38 en dan haalt de wet het. Dus uh, uh, dat Hoopt ze vandaag te bereiken. Er moet haar optreden trouwens wel wat beter zijn dan vorige week. Want dat werd uh, gezien als kil en technisch... en ik heb ook wel het woord arrogant horen vallen in de Eerste Kamer vorig jaar. Dus ze zal iets deemoediger moeten zijn... om de senatoren over de streep te trekken vandaag. We gaan het volgen vandaag, dat debat in de Eerste Kamer. Lars Geerts was dat. Dan naar Nick Wouters, die is hier opnieuw... met daar straks al het verhaal he, over de beurzen wereldwijd... Allemaal flink op verlies. En de vraag is, wat ging de Nederlandse beurs doen, de AIX? Nou, om negen uur geopend, een minuut of tien geleden, zeg het maar. Ja, toen opende die 3,6% lager. En inmiddels is dat alweer wat bijgetrokken, dat verlies. We staan nu op uh, 2,8% lager. Is toch uh, fors? Maar het, is niet, uh, die, het zijn niet die enorme percentages zoals we die uh, elders in de wereld uh, gezien hebben. Je had het gezegd, 3%. Had je gezegd. Twee tot drie heb ik ja. gezegd. Ja, keurig. Uh, en dan, uh, want dit is Nederland, hoe is het in de rest van Europa? Hetzelfde beeld. Duitsland op kleine 3 lager. Londen ook 2,6 valt het een beetje mee. En in Parijs zitten we ook een kleine 3 lager. Dus het gaat allemaal wel naar beneden. Maar het zijn niet die enorme dalingen zoals elders. En er is niet echt een duidelijke oorzaak aan te wijzen... dat zei je een uur geleden. Het is ja. eigenlijk gewoon een soort correctie die er al aan zat te komen. Die er al lange tijd aan zat te komen. Want we hebben gezien dat de beurskoers flink zijn opgelopen. Daar zijn we een beetje mee verwend. Tenminste, de mensen die belicht hadden, die zijn eigenlijk niet meer gewend dat er zo'n correctie als nu uh, plaatsvindt. Dat is er lange tijd niet geweest. AIX vorig jaar nog 13 gestegen. Dus je moet het ook wel in dat licht zien. We zitten nu een beetje op het niveau van uh, september, oktober... Uh, waar de AIX uh, toen op zat. Dat niveau hebben we nu weer bereikt. Dus van de, afgelopen, uh, de winsten van de afgelopen maanden zijn verdwenen. Maar we moeten het wel in perspectief plaatsen. Afgelopen jaren zijn ze flink opgelopen, de beurskoersen. Nou, zijn er misschien mensen die dit uh, luisteren die zeggen... nou ja, weet je, het zal wel met die beurzen. Ik zit toch lekker in de cryptomunten, dus uh, het maakt het mij zoiets... niet zoveel uit. Lekker snel winst maken. Nou nee, ook daar kun je geen winst maken voorlopig. Want bitcoin die is de afgelopen 24 uur ook weer een kwart uh, in waarde oh. gedaald. Staat nu op 6.000 dollar. En je kan je nog wel herinneren dat we die 20.000 in de buurt... Uh, dat we in de buurt zaten. Er zijn mensen die hem rond die koers gekocht hebben... Ja, die hebben wel heel veel pijn geleden. Ook, dus, ook, daar, gaat het, ook dus daar kun je niet je winst maken op dit moment. Goed, Nou, dat waren de rangen en standen van de Nederlandse beurs... en ook trouwens heel Europa. Uh, u weet waar u aan begint en u bent gewaarschuwd. Dank, Nick Wouters. Stapelsingers Singers waren dat uit de jaren 70, Onder leiding van PAP, Stapels, My Main Man. Het is 13 over 9. De kritiek van Jan Publik. Ja. Elisabeth. Ja, Jurgen, je hebt een deel van onze luisteraars vanochtend weer goed laten schrikken. Dat niet weer. Ja, weer. Want om zeven voor zeven zei je dit. Teruggedraaid naar 1986, Wax and Right Between the Eyes. Zeven minuten voor acht is het. Het was dus zeven voor zeven. Ik ga gewoon die klok kijken. Nee, je doet het echt. Het is 8, de tweede keer in korte voor tijd. voor zeven was het dan waarschijnlijk. Ja. Hmm. ja. Ja. Um, maar goed, uh, Harry die appt ons. Ik stond meteen naast mijn bed... met mijn voeten op de koude slaapkamervloer. <laughs> en ook Anne, Martin en Jos uh, die lieten uh, ons weten... dat oh. ze zich rot zijn geschrokken. Ja, het spijt me heel erg. Ik ja, vorige week ook al een keer. Dus ik moet, ik moet gewoon beter die... We hadden in Den Haag trouwens... dat is wel grappig. Um, kijk, we hebben hier dus een klok. Het is allemaal digitale klokjes. Dus je moet steeds zelf moet dat rekenen. Nou, gaat het rekenen me normaal gesproken <laughs> redelijk af. Ja. Dit zijn er twee het voorbeelden ook, Het is ook ingewikkeld. Minder. Maar we hebben een tijdje... Uh, rond de verkiezingen hebben we vanuit Den Haag uitgezonden... en daar was een, uh, een klok die gewoon uh, schreef wat de tijd was. Dus zeg maar uh, nou, vijf we... minuten voor half zeven stond er gewoon uitgeschreven. Nu moeten we die klok hier naartoe ja, halen. in de ja, nieuwe studio. Nou, ik ga hem in, de... in de ideeënbus gooien. Erik de Heer die is een beetje beledigd door ons bericht... over een Britse juwelendief die, zou nou, die overleden is. Want ik zei vanochtend dit... Britse media melden dat een bejaarde crimineel, die vastzat voor de grootste juwelenroof in de Britse geschiedenis, is overleden. Hij was 69 jaar en zou al enige tijd ziek zijn geweest. En zijn dood wordt nu formeel nog onderzocht. Ja, Erik, de heer die vraagt zich af. Sinds wanneer ben je met 69 al bejaard? Nou, goede vraag. Ik vind bejaard sowieso misschien wel een beetje achterhaalde. Ook een term. beetje een bejaarde term. Ja. Ja, het is een goed punt. Um, ik heb even gekeken in de dikke vandalen wat hij er precies over zegt, maar er is niet echt een duidelijke leeftijdsdefinitie. Iemand die ouder is dan 65 a 70 jaar. Dus in die zin zitten we dan wel goed, maar um, misschien moeten we die term gewoon maar niet meer gebruiken.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 Ja, Paul Mouwens en Julius Spit vinden dat Arjen zijn huiswerk beter had moeten doen. Het grenst helemaal niet aan Rusland, schrijven ze. Oh, wacht even. Maar we hebben, neem ik Arjen daar nog even over gebeld. Ja. Want als iemand iets van Europa weet, dan is hij het. Zeker. Uh, hij zegt... Uh, nou, het klopt dat Rusland en Bulgarije geen landgrens delen... maar ze zijn wel met elkaar verbonden via de Zwarte Zee. En dan voegt hij ook nog toe... Uh, Hierdoor en door hun verleden zie je Bulgarije... duidelijk in de Russische invloedssfeer zitten. Zo duikt de Russische vloot regelmatig op... in de buurt van de Bulgaarse kust... en dan vliegen daar ook nog steeds met Russische straaljagers... die ze in Moskou laten onderhouden. Het is eigenlijk een beetje een soort dichtelijke vrijheid... Een beetje wel. zoals, ja. het, zoals het is uitgelegd. Oké, okay. dank voor alle reacties en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via... @NOSRadio1 En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app... of stuur een mail naar r1jn.nos.nl. Er waren genoeg problemen op deze dinsdag... maar hoe staat het er nu bij, Jolanda van der Velden? Eigenlijk nergens meer problemen. Nog wel hier en daar files met zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Dorp en Rodelvaardsveen. En ook op de A28 uh, Groningen richting Zwolle. Een half uur kost je dat tussen Knopend Hogeveen en de wijk staat 6 kilometer. Hoe gingen onze ouders en onze grootouders met name op vakantie? En hoe vierden ze hun verjaardag bijvoorbeeld? Dat is allemaal te zien in de documentaire serie Nederland op film. Van Omroep Max. Een serie waarin vooral amateurbeelden van gewone Nederlanders worden gebruikt. En uh, waar die gewone Nederlanders dan ook op terugkijken, Zoals bijvoorbeeld deze twee getrouwde stellen. Ja, ik heb natuurlijk wel wat in hem gezien, anders ben ik niet met hem meegelopen. <lacht> ja, vond mij gewoon een lekker wijf. Ja, natuurlijk. Oh, wat zag je er schattig Mooi. uit, hè? Mooi, hè? Huh? kant. Ja. Ik was twintig toen ik trouwde. Ik was iets ouder. Ja, 24. Ja. ja, en dat was het aansnijden van de taart. Toen was ik een beetje zenuwachtig. <lacht> dat, ja. uh... De cadeau even loppen, openmaken en het geld tellen. Of er genoeg was om het feestje te betalen. Ja, zo ging dat. Herkenbare <lacht> ja. ja, verhalen, want dit soort verhalen heb ik ook van mijn ouders gehoord. Cabaretier Richard Groenendijk. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de presentator van deze serie. Uh, morgen wordt eerst cool. uitgezonden. Herken jij het ook eigenlijk, of niet? Nou ja, het is, we, we hebben, de, de serie is eigenlijk gemaakt door de kijker. Dus Omroep Max heeft uh, op een gegeven moment in verschillende media, via verschillende media oproep gedaan... om als mensen nog small film materiaal, video 8 materiaal hebben... Uh, om dat dan op te sturen. Nou, daar is massaal gehoor aangegeven. Dus, uh, uh, maar ik ben natuurlijk wel een kind van, Ik ben in 1972 geboren, dus ik weet wel, mijn oom had zo'n ding. Maar ik ben meer op videocamera, wat er dan is vastgelegd voor mij vastgelegd. Uh, maar ik herken natuurlijk wel die, dat je het zo fijn vindt... om uh, dingen van vroeger te zien. Ja. En, uh, nou ja, wat ik, gister, ik zat gisteren bij Jinek aan tafel. Also, het is echt uh, een hartverwarmende serie geworden. Ja. Het geeft een heel mooi beeld van een Nederland van Af ongeveer jaren 20 tot, uh, tot de jaren 80. En uh, vooral het dagelijkse leven. Het zijn natuurlijk geen uh, beelden gemaakt door professionals. Dus het is alles, uh, is, is amateurbeeld. En dat geeft een, een heel bijzondere kijk op, uh, op Nederland. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld de koninginnedagen door de jaren heen uh, gevierd. Wat overigens vroeger Prinsessendag heette en voor kinderen uh, ooit in het leven is geroepen. Uh, en dan zag je natuurlijk bijvoorbeeld koningin Juliana op het Bordes staan van Soesdijk om, om het defilé in ontvangst te nemen. Maar nu hebben we dus de mensen vanuit de tuin... die hebben gefilmd vanuit de tuin... hebben dat materiaal allemaal ingestuurd. Dus je hebt nu gewoon het amateurmateriaal van de koninginnedagen... die wij eigenlijk al jaren kennen van tv. Ja, met, met ja, ik Baschier erbij als commentator. Ja, en, maar die, ja, maar die, die hebben dan... wij er dus niet op. Nee, precies. <lacht> gewoon, <lacht> gewoon de mensen die filmen. Wij want... hebben gewoon Tante Miep... die, die met een blik <lacht> al genoeg commentaar levert, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen... wij zitten hier ochtends altijd en dan staat de tv aan... en dan heb je die die is ook van Max. Er zit altijd een, een vraag in, de, de hersenkraker, hoe heet het? Hesse, hoe heet het Hesse... is voor jou vaak een, een vraag met de tijd zeker, <laughs> of niet? Ja. Nee, maar die staat hier dan in een ooghoek aan. Er zit ook altijd zo'n vraag in met een oud filmpje, maar dat, dat, dat, dat zijn dan nou wel professionele filmpjes, maar dat, die oude filmpjes, dat blijft altijd leuk om het Tijdsbeeld... blijft fascineren. Ja. En het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met een gevoel van vervlogen. Ik ben zelf heel erg van, van, van, van, van vervlogen tijden en foto's van vroeger nog eens een keer doornemen. Maar het is, het, is, het, het raak je weer eventjes die tijd van, van, van vroeger aan, zeg maar. Je kan soms dus de geur is... erbij bedenken van, ja. van, van, van wat het was, ja. Want er ja. komt opeens die oranje koektrommel van een bekend merk... voorbij die iedereen kreeg op zijn bruiloft... Uh, dat soort dingen. Maar het zijn ook hele bijzondere filmpjes. Hè. We hebben bijvoorbeeld een filmpje uh, in de aflevering Feest. Want iedere aflevering heeft zijn eigen thema. Vakantie, wat overigens ook een geweldige aflevering is. We hebben een aflevering Feest en daar hebben we een beelden van een bruiloft. Van een stel. Uh, de vader van het meisje dat trouwde was uh, intendant in het Rijksmuseum. Dus zij vierden hun uh, bruiloft met het diner gewoon in het Rijksmuseum. Dat zou nu... Ondenkbaar zijn. Ik denk dat de, de, de, de verzekering zou, zou nou ja, op zijn achterste benen staan. Maar die stonden gewoon op ja, Polonaise langs de nachtwacht. Nou ja, dat, en die mensen hebben dat in hun privé, privé gewoon gefilmd. Was toen heel normaal, werd dat gevonden. En wij hebben dat materiaal. En we hebben ook die mensen al die jaren opgezocht. Ja, en dat is toch wel geweldig om te zien, vind ik. Ja, ik zag ergens, dat vond ik wel een mooie vergelijking. Bedoel, als je nu naar Facebook kijkt, uh, dan is het eigenlijk alleen... Niemand zet daarop dat hij een klote dag heeft. en dat, nee, dus dat is Natuurlijk ook. Precies, want niemand gaat zijn echtelijke ruzies filmen natuurlijk. Nee, nee, dus eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat het uh, dat 8 mm-materiaal het Facebook van nu is, zeg maar. Of Facebook van toen uh, is. Ja, nee, dat klopt. We, we, we maken natuurlijk gezins, we zien gebeurtenissen binnen het gezin. En dat zijn veel al vrolijke gebeurtenissen. Soms zijn het ook gebeurtenissen die achteraf een, um, een, een, een droevige lading krijgen, zoals dat hebben we gisteravond ook bij Jinek laten zien. Een fragment van een Joodse bruiloft... Uh, waarin je al die mensen uh, uit een stadhuis ziet komen... met een corsage over de, de ster heen, over de, de Jodenster heen. Mm -hmm. En uh, uh, ik geloof dat één of niemand van, van die hele bruiloftstoet... het heeft overleefd, de oorlog. Dus dat, uh, dan wordt het onbedoeld uh, uh, een geschiedenis... wat je als amateurfilmer filmt. Hoe zijn ze eigenlijk bij jou terechtgekomen, Richard? Voor dit, uh, heeft dat ook te maken met jouw optreden als Wim Sonneveld? Nou, ik moet eerlijk zeggen, inderdaad... ik heb, uh, ik heb die, uh, die, die Wim Sonneveld uh, documentaire gemaakt vorig jaar... en de... Uh, makers van Max, van, die dit nu maken... die hadden dat gezien. En aanleiding daarvan hebben ze me wel volgens mij gevraagd. En ik had zelf ook wel aangegeven... dat ik, euh, nou ja, goed... weet je, ik heb natuurlijk heel veel gedaan... de afgelopen jaren, dat ik dacht van... nou, ik ga alles aanpakken wat me aangeboden krijgt Omdat dat de jaren daarvoor ook wel eens wat minder was. En ik vind het ook wel leuk... om me een beetje op deze dingen te richten nu. Omdat ik word natuurlijk veelal gevraagd... van, nou, we moeten een cabaretier die grappig is. En ik dacht, ik, ik zou wel eens wel, gewoon... wat mooi zijn willen doen, zeg maar. Dus ik ben... Euh, ook als mensen willen kijken voor de cabaretier, dan komen ze bekocht uit, want dat ben ik totaal niet. Ik probeer wel een soort warmte mee te, te geven. Wat ook leuk is, ik heb zelf de locaties uh, gescout waar we mijn uh, teksten uh, opnemen, zeg maar. Mm -hmm. Dat is uh, het de plek waar ik uh, eigenlijk vandaan kom uit de buurt. Dus dat ge geeft toch onbedoeld. Dat kun je niet benoemen, maar je voelt dat wel als kijker, volgens mij. Dat het persoonlijk wordt. Maar het is zeker niet mijn programma. Ik ben uh, dienstbaar aan het, uh, aan het het materiaal, het is eigenlijk gewoon gemaakt door de kijker. Ja, die maar heeft die, dat materiaal geleverd. Maar die gesprekjes en zo, die doe jij uh, niet. Die, die zijn gewoon al gemaakt Nee, Nee, nee, nee. Die worden gewoon, dat wil ik ook niet in beeld. Want dat, dat gaat om die mensen dan. Ja. Ja, dat is ook wel mooi om te zien wat de tijd dan. We hebben bijvoorbeeld een stel in de aflevering vakantie. En uh, daar hebben we prachtige beelden. Dat ze op de camping in het buitenland zijn. En dan zie je ook aan die vrouwen ook. Dan, ja, de, de, de, de, die, het, het, het jonge en de seksualiteit ook tussen die twee spat toch vanaf. Weet je wel. Moet je je voorstellen, met z'n tweeën als je jong bent voor het eerst op vakantie als je twintig bent in een tent, weet je. En dan zie je ze nu terug, uh, ja, rond hun zeventigste. Nog steeds prachtige mensen. Maar ja, de tijd is er wel overheen ja. geweest. Ze hebben inmiddels ja. een gezin en er is van alles gebeurd. En ja, die kijken dan terug naar die beelden. Ja, dat is prachtig, hoor. Ja, wilde ik zeggen, het is heel herkenbaar. Mijn, mijn moeder is een paar maanden geleden overleden... en dan zit je toch oude foto's terug te kennen. Dan zie ik ineens foto's van haar als, als, als meisje van, weet ik veel, ja. 18, 19. Maar er zit ja. een gebreid, gebreid badpak aan en zo. Ja, het, het, is gewoon niet meer voor te stellen, maar dat dat moest toen. We nee. hadden gewoon niet eens geld om uh, om gewoon dat soort dingen te kopen. Nee, en het is, kijk, want ze zeggen altijd uh, van ah, vroeger was alles beter. Maar ik heb ooit ergens gelezen, zo goed als vroeger was, is nooit geweest. We zijn er natuurlijk, en dat voelen we lang niet altijd zo, wel heel erg op vooruit gegaan. We zijn rijker geworden, ziektes zijn minder, we worden ouder, uh, de, de, de techniek is er. Maar dat, uh, die, even dat gevoel naar nou, vroeger, ja, en die geschiedenis. En wat ik ook leuk vind, is dat er natuurlijk ook geschiedenis uh, uh, te zien is, voordat ik bijvoorbeeld geboren, omdat het zo'n flinke tijd, zeg maar, uh, bestrijdt. Ja. Dus ja, dat is geweldig om te zien. Ja, ik ben überhaupt heel erg... Toevallig, ik zit vrijdag dan in dat verborgen verleden... dat ze teruggaan in je ja, stamboom. Ja. Ik vind... Kan het, de heel de week is dat smullen voor mij, die opnames. Omdat je dan... Ja, ik vind het heel leuk om in die geschiedenissen ja. te duiken. Uh, dat programma van jullie is morgen te zien. Voor het eerst om kwart voor negen op NPO 2, hè? Ja, kwart voor negen. Dat stond eerst op een andere tijd, maar we zijn verplaatst. Dan snap ik nooit hoe dat werkt bij tv, maar dat, ga ik, dat onderga ik maar keurig. <laughs> ja, Nederland op film, heet het. Gepresenteerd door Richard Groenendijk. Dank voor het gesprek. Geen enkele dank. Succes. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken het nieuws, daar gaat u meer over horen. Op verzoek van Nederland en Duitsland komen straks de NAVO-ambassadeurs bij elkaar op het hoofdkwartier in Brussel. Ze willen uitleg van de Turkse NAVO-ambassadeur over het Turkse militaire offensief in de Syrische provincie Afrin. Verschillende NAVO-landen, ook Nederland, maken zich daar zorgen over. GroenLinks-leider Jesse Klaver dan. Die gaat vanavond naar poptempel Hedon in Zwolle. Daar houdt hij een meet-up waarin hij zal uitleggen... waarom hij tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is. Klaver heeft overigens niet alleen een boodschap voor de mensen in Zwolle... maar ook voor Amsterdam. In Amsterdam hebben we 20 van de aandelen van Schiphol. En ik vind dat Amsterdam zich als een activistische aandeelhouder moet opstellen... om ervoor te zorgen dat de uitbreiding naar Lelystad niet doorgaat. En hij zit al ruim vijf jaar op een kamer van de ambassade van Ecuador in Londen... Julian Assange, de oprichter van Wikileaks... want er ligt nog steeds een arrestatiebevel tegen hem. Maar nu hebben zijn advocaten de Britse justitie gevraagd... om dat op te heffen. En daar komt na verwachting vanmiddag een uitspraak over. Correspondent Tim de Wit in Londen. Maakt Assange kans, Tim? Ja, op, op zich denk ik wel, want dit arrestatiebevel wat er nog ligt... Uh, gaat over het feit dat hij in 2012, dus vijf en een half jaar geleden... Uh, zijn borgtochtvoorwaarden schond. Dat deed hij dus door die ambassade van Ecuador in Londen in te vluchten. En daardoor konden de Britten hem niet meer uh, oppakken. En op zich is dat een relatief klein vergrijp... Uh, vergeleken met die andere zaak die lang tegen hem liep. Hè, want hij was ook lang verdachte in een verkrachtingszaak in, in Zweden. Maar die verkrachtingszaak in Zweden kwam vorig jaar al te vervallen... En sindsdien probeert Assange ook dit Britse arrestatiebevel uh, van tafel te krijgen. Kijk, zijn advocaten zeggen... Assange zit in wezen al vijf en een half jaar in gevangenschap. Hij ziet nooit daglicht, heeft fysieke, heeft ook psychische klachten. Het is gewoon niet langer houdbaar om hem daar binnen te houden. Maar goed, het is nog wel even de vraag... of de Britse rechter daar vandaag uh, in meegaat. Want de Britse openbaar aanklager zegt... ja, ook Assange moet zich gewoon aan de wet houden. En de wet heeft hij uh, simpelweg geschonden. En dat verhaal met Zweden... Daarvan zei hij ook altijd van ja, dat, dat is eigenlijk een soort lokketje... want dan kunnen ze hem uiteindelijk uitzetten naar Amerika... want die willen me hebben in verband natuurlijk met uh, Wikileaks. Stel nou dat de Britten hem toch niet meer willen arresteren... dan kan hij dus eigenlijk vandaag gewoon de ambassade uitwandelen. Ja, dat is ineens een theoretische mogelijkheid geworden. als hij vandaag zijn zin krijgt. Maar inderdaad, je zegt het al. op de achtergrond speelt altijd al het feit. of de Amerikanen hem uiteindelijk zullen oppakken. Want ja, daar heeft hij natuurlijk de grootste vijanden gemaakt. door via Wikileaks. jaren of vijf, zes, zeven geleden. veel staatsgeheimen te publiceren. Nou, officieel is er nooit een Amerikaans arrestatiebevel gekomen. een bevel om hem op te pakken. Het zou alleen wel goed kunnen dat de Amerikanen dat in het geheim al wel. Klaar hebben liggen. Oftewel, ja, hem houdt, uh, hangt altijd nog wel een arrestatie boven het hoofd. Want stel dat dat. Uh, uh Arrestatiebevel van de Amerikanen er gewoon is. Ja, dan zullen de Britten hem waarschijnlijk gewoon oppakken en alsnog uitleveren. Maar dus het blijft gewoon een, een spannend verhaal rondom die aanschouw. Al is vandaag wel cruciaal. Dus stel dat die, dat Britse arrestatiebevel komt te bevallen, dan zou die theoretisch kunnen denken: ik ga het toch proberen, ik ga het toch naar buiten. Dus we moeten gaan zien wat er gaat gebeuren vandaag. Ja, jij blijft het in de gaten houden daar. Tim De Wit in Londen was dat. Guile hier voor de onderwerpen van Spraakmakers. We hebben natuurlijk de nieuwe bondcoach in Stand.nl. Verder gisteren in de uitzending. Wat Verdien jij kwam een slaggeverster van Tubantia aan bod. En er ging een schokgolf door de zaal toen ze hoorden hoe weinig zij verdiende. Nou, de hoofdredacteur van de Tubantia is in ons mediaforum vandaag. Vertel ik wat hij verdient. Uh, ze is het in dit geval? Ja, ja. ja Marta Riemsma. Uh, dat weet ik nog niet, maar ze heeft wel volgens mij de halve nacht wakker gelegen, omdat ze het wel vreselijk vindt hoe dit nu in de publiciteit komt. Dus haar verhaal straks en ook over Holleder hebben het. En een heel groot landelijk menstruatieonderzoek van onze spraakmaker van de dag dat is Berto Nieboer, gynaecoloog. Goed zo, gaan we horen. Zometeen vanaf half tien eerst een overzicht van het laatste nieuws van Elisabeth. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De AEX is vanochtend in Amsterdam geopend. met een verlies van 3,6 En ook andere Europese beurzen. openden een paar procent in de min. nadat veel beurzen in Amerika en Azië. met 4 tot uh, procent waren gedaald. Het aantal malafide webwinkels is vorig jaar explosief gestegen. Volgens het landelijk meldpunt internetoplichting... moest de politie ruim 400 keer in actie komen... tegen illegale verkoopwebsites. In 2016 was dat maar 35 keer. De webwinkels verkochten nepartikelen, leverden bestelde producten niet... of vroegen om creditcardgegevens waarmee later illegaal aankopen werden gedaan.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 Short-tracker Victor Aan en 31 andere Russische sporters... proberen via het CAS alsnog af te dwingen... dat ze mee mogen doen aan de Olympische Spelen die vrijdag beginnen. Het IOC sloot ze uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben... met doping of verdovende middelen. En in Pyeongchang zijn 1200 beveiligers... voor de Olympische Spelen getroffen door een virus. Ze worden vervangen door militairen. Zeker 41 mensen zijn onderzocht in het ziekenhuis... en zij kregen de diagnose norovirus. Het weer tot slot. De zon schijnt geregeld vandaag. In het zuiden is meer bewolking. En in Zuid-Limburg kan ook een beetje sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag 0 tot 3 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 22 files. De meeste leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Een paar uitzonderingen. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A7... hoorn richting Zaandam. Bij de Alvitsaandijk uh, is de linkerrijstrook dicht. 5 à 10 minuten vertraging. Een half uurtje na een ongeluk op de A10... de Ring Amsterdam. Daar staat tussen landsmeer en watergaas meer en Knopend nog. Nog 8 kilometer en een kapotte vrachtwagen op de A28 Groningen richting Zwolle. Ook een half uur vertraging tussen knoopend Hoge Veen en de wijk. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Van oestrogeen tot testosteron door hormonen overheersen. Guylaine Plach. Spraakmakers. Welkom, het demythologiseren van Willem Holleder... is een van de ingrediënten in het mediaforum. En we praten ook over Joop van den Ende... die er door het onderzoeksprogramma Argos van wordt beschuldigd... niet zuiver te handelen met zijn Goede Doelenstichtingen. Van den Ende op zijn beurt beticht Argos van manipulatie. En als je dan de radiouitzending terughoort... dan hoor je bewust een manipulatie van de werkelijkheid, van de waarheid. Je wordt een beetje vies gemaakt... Hij zei dat gisteravond bij Eva, Eva Jinek, Marta Riemsmaas... hoofdredacteur van Tubantia en Paul Reumer, directeur van de NTR... zijn mijn mediagasten vandaag. Spraakmaker van vandaag is gynaecoloog Berton Nieboer. Hij is bezig met een groot nationaal menstruatieonderzoek. Iets waar veel vrouwen misschien weinig over praten en klagen... maar wel veel last van hebben. En over echte mannen gesproken. Ronald Koeman wordt later vandaag dus gepresenteerd als de nieuwe bondscoach. Hij moet het Nederlands elftal uit het slop gaan trekken. En de vraag is, gaat het hem lukken? In stand.nl mogen alle bondscoaches thuis mee praten en reageren op die stelling. Ronald Koeman wordt de redder van oranje. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. En hier nu al aanwezig uh, spraakmaker van de dag, Berto Nieboer. Goedemorgen. Goedemorgen. En Paul Reumer, directeur van de NDR dus. Goedemorgen. Uh, door Linda TV wel omschreven, Berto Nieboer als de, de mooiste gynaecoloog van Nederland... Ja, dat, of je daar dan heel blij die, van wordt, vraag me meteen laat af. laat ik geheel bij uh, Linda, ja, inderdaad. <laughs> maar goed, in ieder geval uh, op, op Twitter ook uh, Dr. Berto. Uh, wel iemand die graag het contact zoekt met uh, de mensen... om veel uitleg Klopt. te geven. We zullen het vandaag hebben uitgebreid dus over... dat uh, uh, landelijke menstruatieonderzoek waar u mee bezig bent. Maar eerst, hoe groot kan het contrast zijn? De bondscoach, eens of oneens op de stelling? Eens. Eens. Ja, het command gaat ons redden. Oké, okay, dat is mooi. Paul Reumer? Ik ben bang voor niets. Met een voetbalverleden natuurlijk, in het bestuur Zeker. van Ajax gezeten. Ik wil er straks veel meer over horen... als we alle andere bondscoaches ook aan het woord laten... over wat de verwachtingen zijn. Maar eerst naar jullie nieuws van de dag, Berton Nieboer, om te beginnen. Ja, mijn nieuws van de dag was toch wel het berichtje... dat het Zuid-Koreaanse ijshockeyteam, de vrouwen althans... die zijn ineens aangevuld met een viertal Noord-Koreaanse speelsters. En die coach ja, die werd daar toch behoorlijk door overvallen. Hmm. Want die moest dus ineens de helft van haar team gaan aanpassen. En uh, dat bleek ook een enorme taalbarrière te zijn. Omdat dat hele jargon in dat ijshockey zich in Zuid-Korea... heel anders heeft ontwikkeld dan in uh, Noord-Korea. Dus ja, het is voor alle kanten, denk ik, heel erg zuur. Ook voor die Zuid-Koreaanse vrouwen die die drie jaar alles hebben opgegeven... om op dat hoogste podium te acteren. Uh, zich misschien in de kijker willen spelen bij een grote buitenlandse club. En ineens in een toch gedevalueerd team moeten gaan spelen. bij kans kansloos worden. Uh, ja. Dat soort van, ja. Dus ik vond dat toch wel heel triest voor die, uh, die Zuid-Koreaanse Vrouwen, ondanks ja. dat ik natuurlijk denk dat sport verbroedert... en al dat soort dingen meedoen is belangrijker dan winnen. Maar dit vond ik toch wel heel zuur voor die Zuid-Koreaanse vrouwen. En dan vrouwen. kan je een hele goede bondscoach zijn. Maar ook dat wordt volgens mij op heel lastig, toch? Het, lijkt mij, het is het nieuwe kernteam van Korea, denk ik. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Ja. Ah, het, is, het is toch... Heel bizar hoe dat gaat, jongens. Op zo'n laatste moment dat al die Noord-Koreanen... alsnog worden ingevlogen en mee mogen doen. En Paul Reumer? Ja, het is een, het, dit is een uh, voorbeeld van politisering van de sport. Uh, denk ik, uh, dat komt misschien de, de wereldveren wel te goede... maar de sport in ieder geval niet. Nou ja, leg die twee op een schaaltje en kijk wat belangrijker is. Ja, maar ja, het is wat u zegt, meneer Nieboer. Het verbroedert. Het verbroedert, ja. ja of het verzuftert. Maar goed, er zijn ook uh, ja, tienduizenden uh, protestanten geweest... of uh, demonstranten, protestanten zeg ik... maar demonstranten die je daar ook tegen... Hebben. Ja. Ze zeggen van ja, natuurlijk moet, moeten we verbroederen en moeten we een gezamenlijke vlag dragen. Misschien. Maar laten we wel gewoon ja de sport de sport houden. Nou ja, het is interessant wat u zegt als je het vanuit die individuele sporten bekijkt die hier al jaren aan het werk is, daarmee even de kansen gemarginaliseerd ziet. Precies, daar word je niet blij van. Nee, zeker nee. niet. Paul, wat is uh, jouw nieuws? Sint-Eustatius, Ja, Sint-Eustatius. Ik uh, keek gisteren naar het journaal en uh, daar zag ik uh, de correspondent zeggen dat het hier uh, goed opgevat werd. Dat hier was Curaçao. Dat is toch echt duizend kilometer verderop. Dus dat vond ik eigenlijk opmerkelijk. Tegelijkertijd ook logisch, want uh, er is natuurlijk geen correspondent op Sint-Eustatius. Want nee. uh, er wonen 3000 uh, mensen op dit eiland. Uh, toen ben ik gaan rekenen, daar gaat 60 miljoen uh, overheidsgeld per jaar heen. Dat is ongeveer 20.000 euro per inwoner. Nou, Als je niet in staat bent met 3.000 mensen... Uh, die 20.000 euro per inwoner op een goede manier te verdelen... doe je iets heel erg slecht mm -hmm. En het is volgens mij heel erg terecht dat uh, de Nederlandse regering zegt... daar moeten we even orde op zaken stellen. Ja. Het is een gemeente met 3000 man. Het zijn sportverenigingen die ongeveer zo groot zijn. Wij ja, hebben we het over? Ja, ja. Nou ja, dat werd ook, De link werd al meer gelegd met... als er hier een stad zou zijn in ons land die hetzelfde zou flikken... Ja, dan hebben ze echt wel een probleem. Nou ja, zeg het maar dorp, want er zijn geen steden van 3000 mensen. Uh, dorp, ja, ja. ja. Om het nog even, aan te, nog even het. te versterken. Ja. Ja, tegelijkertijd, jij zegt de correspondent was vanaf Curaçao. Ja, hij stond op Curaçao. Daar ja. kon hij ook niks aan doen. Want dit was natuurlijk uh, uh, snel nieuws. Dus hij had blijkbaar niet de tijd om die 1000 kilometer verderop te vliegen... en wat quotejes te halen op straat... Ja. Want dat maar, is natuurlijk wel, dat je, hij zei dat nou, de mensen hier zijn... Ja, ja dan moet je er even, zijn ik vind dat je er ben. even bij moet zeggen dat je op Curaçao staat... en wat de situatie is, want niet iedereen weet waarschijnlijk... dat sint stage niet naast Curaçao ligt. En dat de meningen van Curaçao en ook de structuur... hoe Curaçao bestuurd wordt, heel anders is dan hoe het bij, uh, op stage gaat. Ja, ja, maar goed, even een bootje of in, in de helikopter... Een vliegtuigje, je kan met een vliegtuigje Had die kunnen stappen natuurlijk. Dat ja. zal ongetwijfeld nog wel uh, gebeuren. En dan horen we het inderdaad van de mensen zelf wat daar gaat veranderen. Tijd voor de bondscoaches. .nl. Ronald Koeman wordt de redder van Oranje. Vanmiddag in Zeist wordt hij door de KNVB gepresenteerd... als bondscoach van het Nederlands elftal. Ik heb natuurlijk nooit onder stoelen op banken gestoken... dat ik uh, bondscoachschappen eer vind. En Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman heeft natuurlijk op het allerhoogste niveau getraind en gespeeld. Hij heeft uh, met de buitenlandse clubs niet internationaal geweldig gepresteerd. Hij is heel vroeg uitgeschakeld met uh, Southampton, Benfica, Valencia. Kortom, wat zeg je nu eigenlijk? Hij stapt op het goede moment in. Hij krijgt een hele periode om het ook voor elkaar te krijgen. En... Hij moet het ook bewijzen en gaan bewijzen opnieuw. En dat is de trainersvak. En zo is het. De eerste opdracht van Koeman is Oranje naar het EK van 2020 te brengen. Onze nationale ploeg ontbrak natuurlijk op het laatste EK in Frankrijk. Mist komende zomer ook het WK in Rusland. Vandaar dus die vraag. Gaat het Koeman lukken om ons voetbal weer een beetje internationaal op de kaart te zetten? Bertou Nieboer zei voor overtuiging ja, of is dat meer de wens? Nou, het is natuurlijk de wens, is de vader van de gedachte. Maar ik denk als hij de tijd krijgt, en ook dus in het geval van een gemist EK of zelfs een, een desastreuze EK als ze er toch heen gaan, mm. dat hij toch misschien ja, even die lange adem uh, moet krijgen. En ik denk dat dat in de nieuwe KNVB-structuur... dat volgens mij iedereen die wel de juiste focus op heeft nu... dat ze niet weer een soort van paniekvoetbal moeten gaan spelen... Ja. als het even niet de eerste drie wedstrijden lukt. Ja. Paul Reumer? Ja, ik denk het niet omdat ik uiteindelijk denk... dat niet het talent van de trainer... maar het talent van de spelers doorslaggevend is in het succes. En zeker in een Bonsco-situatie... daar ben je maar zo weinig met die jongens samen... dan kan je niet echt het team smeden wat je met een clubteam kwam. Kan. En als wij kijken naar het Nederlands voetballandschap... dan zie je dat het talent op dit ogenblik vrij dun uh, gezaaid uh -huh. is. Het talent wat er is gaat naar het buitenland om daar op een bank te zitten. Dus kan zich ook niet echt ontwikkelen. Ja. Maar er komt wel nieuw talent aan. Ja, maar dat, dat duurt jaren en jaren voordat het gereid wordt. En ik denk dat als je naar de afgelopen vijf tot tien jaar terugkijkt... dat je ziet dat het talent wat er aankomt in Nederland... niet de tijd krijgt om echt te rijpen. Het wordt te snel kapot gemaakt in het buitenland... op een enkeling na die, dan, die het wel redt. Maar met een enkeling word je uh, geen uh, kampioen met een nee. nationaal elftal. Nee. Dus ik denk dat Koeman, hoe goed hij ook is, uh, uh, er niks aan kan doen dat het niet gaat lukken. Nee, want jij zat in de raad van bestuur bij Ajax toen hij trainer was bij Feyenoord? De raad van commissarissen. en de raad van commissarissen, gehad. sorry. Ja. Ja. Zaten jullie toen goed dwars? Uh, in die tijd, nee hoor, er de, de, de zaten heel veel dingen dwars, maar niet Koeman. Uh, niet Koeman <laughs> en nee. Feyenoord. Want hij heeft toen wel, ook met een relatief magere selectie... heeft hij toen en veel financiële problemen bij Feyenoord... Ja. heeft hij dat wel goed weer daar, daar dat, uitgetrokken, dat uit dat, getrokken. Ja, dat heeft hij bijna kunnen afmaken, net niet. Maar ik zeg, er is een verschil tussen een clubtrainer... Ja. dat je elke dag met die jongens bezig bent, kan doorselecteren... en uh, uh, aan het werk bent, uh, vergeleken met een bondscoach... die maar een paar keer per jaar uh, contact heeft met die jongens... die ook hele andere belangen hebben. Clubbelangen en privébelangen dan het nationaal belang. Dus het is heel veel ingewikkelder om een nationaal team... tot een eenheid te smeren dan een clubteam. En dan moet je echt wel meer talenten hebben. En dan moet je een enorme pool van talent hebben. Minimaal 25, 30 man. Waarmee je zo'n nationaal elftal kan bouwen. En die breedte hebben we op dit ogenblik niet in Nederland. Alberto Nieboer, als zegt, van, heeft de tijd nodig. Dat heeft hij. Dan moet het jaren zijn. Dat zou het voetbal uitzonderlijk zijn, volgens mij. Je ziet wel steeds meer toch de, ja, wat jonge talenten... Die, die heel bewust een stap uh, in Nederland extra nemen. Bijvoorbeeld iemand die van Utrecht eerst uh, naar Ajax gaat. Omdat die zegt, van, nou ik heb hier mijn gezin... maar ik wil ook gewoon wekelijk spelen. Mm -hmm. Dus volgens mij zie je wel steeds meer bij die jonge spelers... ik wil gewoon... Spelen. Dus ik kies ervoor om dan maar op niet op het aller, allerhoogste niveau te gaan, te gaan acteren. En ik hoop dus dat dat een ontwikkeling is... Ja, die, die ja, navolging krijgt bij andere jonge talenten. Ja, daar uh, moet je het eigenlijk van hebben. Dat ze zeggen, van ik ga niet voor het geld in de naam van de club... maar precies. ik wil echt mezelf ontwikkelen. Kijk, ah. dat, dat, dat, dat is zo. Maar uh, weet je, als er een Engelse uh, club langskomt met 10 miljoen uh, op zak... Uh, uh, dan heb je ook wel als speler uh, een enorme uh, rechterrug nodig of naar nee tegen te zeggen. En ik denk dat je dat van de meeste talenten ook helemaal niet kan vragen. Het, het werkt gewoon anders in de wereld en ik ben bang dat we het, het einde nog niet hebben gezien van de prijsopdrijving het wordt nog gekker ja. Maar dus moeten we misschien ook in meer ingrijpen in die wereld van die zaakwaarnemers oh, die ja. natuurlijk hele hoge belangen hebben om die spelers op hun achttiende uh, en, en één dag naar het buitenland ja, te nemen. Ik ben het met je eens. De, de, de, de economie van de voetbalwereld is totaal verrot. Uh, het is één grote commerciële uh, bende waar heel veel mensen geld verdienen rondom die spelers. Dat is ziek. Dat zou veranderd moeten worden. Dat ben ik ben heel met je eens. Daar ja. wordt iedereen beter van. Ja. Goed, we hebben ook een van onze spraakmakers, trainer Ron Jans, gevraagd wat hij verwacht van Koeman als bondscoach. Uh, hij vindt Ronald Koeman prima keuze, maar Zegt hij. El Salvador is wat overdreven hoor. Een bondsgootje kan nooit in zijn eentje het Nederlands voetbal redden. Eigenlijk, Paul Reumer, wat jij ook al aangeeft. Laten we verder eens wat reacties gaan peilen. Kees Martens uit ons netwerk. Die schrijft op onze site. Hoewel ik Ronald Koeman hoog heb zitten, zal hij niet de redder van Oranje worden. De enige manier om het Nederlands voetbal structureel te redden. is het Europese financiële beleid rondom de voetbalcompetities te herzien en eerlijker te maken. Creëer een eerlijke Europese concurrentie met maximale budgetten voor transfers, maximale salarissen. Sta altijd een paar uitzonderingen toe. En je zult zien dat voetbal weer eerlijker wordt. Caroline Firet die vindt het woord redder als een noodkreet klinken. Aan hem de ondankbare taak om de Oranje Leeuwen... weer als team te laten fungeren. Jos van Eindhoven nog. De neuzen dezelfde kant op krijgen, dat is de kunst. En dat heeft weer alles te maken met ego's. Maar we zijn het afgelopen jaar zo diep gezonken. Eh, kan het alleen nog maar beter gaan nu. Dat is zijn hoop in ieder geval. Dat is volgens mij wel een kwaliteit die Koeman heeft... om dat team... Ook al ziet hij ze weinig. Het is wel een stemmingmaker. Gezelligheidsmens wordt hij wel omschreven. Hè? Dus daar ligt wel een kwaliteit van hem. Ja, zeker. En het is ook een buitengewoon kundige voetballer. En ik ja. denk ook wel een kundige trainer. Dus daar, daar ligt het allemaal niet aan. Het is gewoon, als je het materiaal niet hebt... Ja, dan, dan wordt het uh, een, denk ik, bijna onmogelijke zaak. Ja. Willem Vissers is sportjournalist bij de Volkskrant. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. En het grappige is, we hadden de stelling al verzonnen... en toen uh, sloeg ik eigenlijk pas de volkskant open. Redder van Oranje had je ook als kop staan. Dus we zijn niet heel origineel, maar het gaat om, <laughs> het gaat om de inhoud. <laughs> um, wat is jouw conclusie? Wordt hij de redder? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik zie het wel een beetje zitten. Ik, ik uh, sluit even aan wat bij uh, Berto net zei. Die zegt van, die heeft over tijd. Hij heeft juist wel tijd. Want eigenlijk is er, dit jaar gebeurt er eigenlijk heel weinig. Er zijn voor het WK zijn er een paar oefenwedstrijden... tegen hele goede tegenstanders waar we ook bijna niet van kunnen winnen, hè? Portugal, uh, Engeland. Uh -huh. Dan krijg je na het EK een nieuwe competitie, de Nations League. Nou, dat is een soort vriendschappelijk toernooi met een paar uh, slingers eraan. Maar pas volgend jaar, in het voorjaar van 2019... krijg je de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020. Dus eigenlijk heeft hij een jaar de tijd om de ploeg voor te bereiden... op de eerste echt belangrijke wedstrijden. Nou, zoveel tijd heeft een bondscoach nog nooit gehad. In de tussentijd zijn er ook best wel... Ik vind dat er best wel talent in Nederland is. Een uh, uh, uh, jongen als Justin Kluivert, die staat bekend toch als een groot talent. Die, die, uh, als die een jaar verder is, zou die nog een stuk beter moeten kunnen zijn dan nu. Ja, maar ik wou een paar net zeggen, je hebt er eigenlijk een stuk of 25, 30 nodig. Wil je het er echt weer bovenop helpen? Ja, maar er zijn best goede voetballers in Nederland. Het is alleen, we missen echt nog een hele goede spits, hè. Nederland heeft altijd Kluivertgat of Van Nistelrooy of uh, uh, Bergkamp of Cruijff. Mm -hmm. Er was altijd één of twee uitzonderlijk goede spelers. En die hebben we nou niet meer nu, zeker nu Robben eigenlijk, dat daarmee stopt. Uh, maar er zijn best goede voetballers. Alleen zitten te wachten op een paar specialisten. Echt een hele goede spits. Misschien nog een hele goede middenvelder erbij. Maar ook achterin. Ik bedoel, Matthijs de Licht, Van Drongelen. Er is eigenlijk nog nooit zoveel, of er is zelden zoveel... Verdedigend Talent heeft zich aangeboden ja, ja. Dus op dit moment. En dat hadden we in het verleden helemaal niet. Ik weet nog toen Bert van Marwijk begon. Toen zei iedereen, ja, maar wat heeft die man in godsnaam voor verdediging? Want Jaap Stam was gestopt, en die was gestopt, en Frank de Boer was gestopt. Nou, opeens stond daar Heitinga en Matthijssen. Helemaal niet zo'n fantastisch duo. We hebben wel de WK-finale mee mm -hmm. Wat blijft dan qua, qua uh, talenten van Koeman ervoor... dat hij wel dat groepje tot een geheel zou kunnen krijgen? Nou ja, je moet het niet vergeten. Kijk, zo goed is dat voetbal, maar ook wel niet internationaal. Kijk, Duitsland en Frankrijk, en zijn nog een paar landen... die zijn echt wel beter. Maar daaronder zit gewoon een hele grote groep. En ja, het zijn allemaal landen die best wel aardig kunnen voetballen... en dat scheelt allemaal heel weinig. En ook dit WK, eh, ondanks dat het best wel slecht ging was het alleen maar een kwestie van doelschal door met Zweden... dat we die play-off niet haalden. Dus het is ook niet zo dat er een gat is tussen, de, tussen Nederland en de wereldtop... wat echt helemaal mooi weer in te halen is. Dat is gewoon niet zo. Nee. Alleen, ik ben het wel eens met Reumer, dat hij zegt... Um, ja, we zouden onze talenten iets langer in Nederland moeten kunnen houden... zodat ze in ieder geval tot een 2, 3, 24ste jaar hier echt een belangrijke rol kunnen spelen bij Feyenoord, Ajax of PSV... en dat ze dan pas naar het buitenland gaan. Nu ja. gaan ze soms te jong weg, waardoor dus ze verpieteren... en dat is zonde van het talent wat ook niet heel erg uh, uh, ruim aanwezig is. Ja. Bedoel, er zijn best talenten, maar daar moeten we wel zuinig mee zijn. We kunnen ze niet zomaar uh, een beetje laten verpieteren. Willem, je schrijft nog bij uh, wat pleit er tegen Koeman... dat hij een melancholicus is. Of doe je nou, Koeman, heeft, Koeman heeft bij Everton met name, toen hij uh, daar ontslagen werd... heeft hij de, een beetje de kritiek gehad van onder meer van Henry Winter... die daar een beetje de, uh, de godheid in de sportjournalistiek is. Uh, dat hij het eigenlijk wel heel vaak over zijn eigen carrière had. En, en, en, en uh, uh, god, toen, toen was het toch zo goed. en toen, uh, is, Vandaag is het zoveel jaar geleden dat ik een beslissende goal maakte in de Champions League finale. En toen was dat weer, en toen was dat weer. Is het een beetje te veel over verteld dan geworden? Of? Ja, hij vond, hij vond dat wel. En hij vond dat ja, ja. hij iets meer zich had moeten bezighouden... met de huidige problemen van Everton. En uh, ja, wat, wat, wat ik een beetje uh, uh, moeilijk vind aan hem... is dat hij met name internationaal gezien... gewoon niet echt kan bogen op heel grote prestaties. Hij is natuurlijk, uh, uh, heeft ook nooit echt een heel groot elftal gehad. Hè. Mm -hmm. Wel als speler. Als speler heeft hij altijd bij de Europese top gehoord. Maar als trainer heeft hij eigenlijk ja, allemaal ploegen in opbouw in Nederland. Ajax, Feyenoord, jonge ploegen... die niet tegen het buitenlandse kapitaal opkonden... Ja. En in het buitenland heeft hij Southampton en Everton getraind, bij wijze van spreken. Ja, wat middelmatige clubs. Ja. Dus hij is dat nooit, heeft hij dat nooit echt succes gehad als internationaal gezien als trainer. Goed. Wij noteren een voorzichtige eens in ieder geval voor Willem Vissers met deze toelichting die je hebt gegeven. Dankjewel Willem. Dan gaan we naar Robert-Jan Steegman. Goedemorgen. Goedemorgen. U denkt in ieder geval dat Koeman voor nu de meest geschikte man is? Ja hoor, nou meneer Vissers, vergeet even Benfica waar hij geweest. Was toch ook geen onaardige club. Nee. En uh, ja, hij heeft toch wel een aantal topclubs getraind. Ook in Nederland, Ajax, Feyenoord, PSV, hij heeft uh, internationale successen behaald als uh, speler, als international. Ja, en ik denk dat dat uh, goed is. Ik denk dat internationals uh, dan wel een stukje respect hebben voor, uh, voor meneer Koeman mm -hmm. en graag naar hem toe komen om wat van hem te leren. Ja. Dus die voorbeeldfunctie, juist uh, vorig jaar maakte ik, of uh, zoveel jaar geleden maakte ik die fantastische goal... dat kan juist ook inspirerend werken. Ja, nou ja, goed, ik vergelijk hem me even met, uh, met Danny Blind uh, Ja, dat was een man die, uh, die heeft uh, niet onverdiendelijk dus bij Ajax gespeeld. Maar daarnaast uh, was het een, gewoon een middelmatige voetballer... nooit internationaal iets bereikt. Ja, daar kom je als uh, Arjan Robben denk ik niet, uh, niet zo graag naartoe. En ik denk naar Ronald Koeman wel. Ja. Verschilt het hier, denken jullie, Paul Reumer? Die voorbeeldfunctie die je kunt hebben nog? Nou ik denk wordt op een gegeven moment verschil te groot in leeftijd? Nee, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat jonge spelers wel degelijk opkijken... tegen uh, carrières zoals die van Koeman. En dat je daar ook heel veel van kan leren. Dus ik denk dat dat wel een uh, waar punt is. Hè? Ja, hoe belangrijk is het, uh, Bert Nieuwboer, om een held te hebben in die zin? Nou, aan de ene kant wel. Maar ja, als ik het aan Van Gaal denk... die toch ook niet uh, op het allerhoogste podium heeft... Uh, uh, niet voetbal maar wel zelf. getraind en prijzen gehad. Ja, juist zeker, ja. zeker, maar dus als als held als als voetballer heeft hij heeft hij die, die, die voorbeeldfunctie niet nee, gehad. die heeft op een hele andere manier die heeft, eh, ja, kan vanuit, die iets creëren bij de uh, jongens. Precies, ja. Precies. Ja. Goed, uh, nu is voor u in ieder geval een eens uh, met ja, het verhaal zeker. wat u er ja. bij Dank. Henny Overbos, goedemorgen. goedemorgen. U zelf ook trainer geweest hè? Of nog steeds? Ja. Het is wel een heel tijdje terug, eerlijk gezegd, in het amateurvoetbal. Maar de problematieken zijn wel vergelijkbaar, denk ik. Ja. Uh, ik ben het overigens uh, oneens met de stelling. Uh, en ik heb natuurlijk helemaal niets tegen Ronald Koeman. Ik denk dat het wel de, de juiste man op de juiste plek is op dit moment. Maar waar volledig aan voorbij wordt gegaan, behalve door Rome Jans... dat is het belang van het, van het team, uh, van, van de begeleiding... En de afhankelijkheid van inderdaad de samenstelling van het team. En ik heb het dan niet alleen over het voetbalteam... maar ook over het begeleidingsteam, het managementteam. En ik vind dat daar uh, persoonsverheerlijking... als redder van de natie helemaal niet bij hoort. Nee, maar goed, als we, je kijkt naar de rest van het team... met Gudde heeft hij natuurlijk uh, langzamer gewerkt. Dus ja. dat klikt volgens mij wel. Ja. Nico-Jan ja. Hoogma, die er nu bij komt. Ja, nou, ook daar ben ik, het, ben ik het mee eens. Maar dat betekent dus ook impliciet dat Koeman als individu ook nooit gezien zou kunnen worden uh, als de redder. Ja, of al op zou manier. hij het succes wel, wel brengen. Maar uh, dat, dat zal dan zeker nooit alleen van hem afhankelijk zijn. Nee. Leggen we daarmee alweer te, te veel druk op Ronald Koeman, vindt u? Um, nou ja, uh, ik denk dat het, dat het Nederlandse voetbal... Na die, uh, uh, na die mislukkingen van de laatste tijd wel toe is aan succes. Dus... Uh, het is logisch dat daar druk op ligt. En er hoort ook druk op te liggen. Het gaat ook, ook ergens over. Dus ik vind dat dat geen enkel probleem is... dat er bij hem druk is en wordt gevoeld. Ja, moet hij ook maar tegen kunnen. Ja. En dat kan niet vast, <laughs> wil ik zeker. Ja, zeker. ja, zeker. Bent u, meneer Lovenbos, eigenlijk ooit kampioen geworden met uw team? Welke ja. club was het? Uh, in het zomere heide was het. Maar dat was een hele tijd uh, geleden. In het, in het lagere amateurvoetbal. Ik heb er zelf meer van geleerd dan mijn spelers. Maar. Die mag u even toelichten. Ja, in de zin maar, van, dit nooit meer? Of, ja, maar, of nee, nee, maar, nee, maar dat was in een tijd dat ik, nog, dat ik nog heel jong was... en na het ontwikkelen was op allerlei gebied. En dan is dat gewoon een fantastische uh, functie om, om te doen. Ook al is het in het lagere amateurvoetbal... De problematieken zijn zeker vergelijkbaar. Alleen het geld is uh, net even een andere kwestie. Ja, maar. Ja, ja, ach, dat is detail, hè? Zo is dat. Precies, dank, meneer Lovenbos. Graag gedaan. Gaan we naar Erik Jochems. Eens of oneens met de stelling? Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben het gedeeltelijk eens. Uh, wat mij uh, een zorgen baart, is eigenlijk dat ik hoop dat Ronald ook af en toe met de vuist op tafel kan slaan en zeggen: van jongens, luister, jullie hebben een, een, een, een leeuwenhart te verdedigen. En dat was in het, uh, het vorige Nederlandse Elfzaal... hadden we eigenlijk maar eentje die er altijd uitsprong. Dat was Arjan Robben. Mm -hmm. En dan praat ik over van... Uh, die jongens verdienen bakken met geld. En, dan, uh, dan, uh, en Arjan maakte het uh, voor, voor mij, denk ik... maakt maakte hem niet uit als je nou een euro verdiende of een miljoen. Hij ging er gewoon voor ons, ons, o, o, o, ons oranje team te verdedigen. En, en zo hoog mogelijk te brengen. En, en ik hoop dat Ronald dat, dat ook gaat doen dat hij met de vuist op tafel kan slaan van... luister, ik ben ja, de baas. Een hond hebben een baas, maar... ik, ben, ik, ik moet voor het de, voor de team zorgen... dat hij weer op het Nederlands... Uh, niet pijl, dat het weer heel hoog komt. En dan denk ik dat hij... Uh, ja, wel een kans maakt. Want het, het is... Ja, de een, ik denk een, een hele goede trainer... een hele goede man om mee te communiceren... met de jongens. En ik denk dondersgoed dat hij weet waar hij aan begonnen is. Ja. En ook uh, proberen om... Als er een rotte appel erin zit, ja, dan moet hij maar eruit. Kijk, het is niet erg dik gezaaid met onze natuurtalenten, maar er komen er, wat op, er, komen er wel wat. Ja, maar ja, die jongens, die moeten ook rijpen en wennen en alle, en, en, en alle nieuwe veranderingen. Ja, maar in ieder geval duidelijk uh, af en toe eventjes uh, zorgen dat die mentaliteit in ieder geval uh, op peil blijft. Zegt, uh, ja, voor elkaar willen vechten zoals de vrouwen precies. daar deden. Ja, daar werd veel. Nou ja, dat is wel een aardig dat je die er nog bij had. Want daar is wel veel aan gerefereerd hè, tijdens uh, het toernooi. Uh, ja. Bert ook mm -hmm. ook dat er uh, juist werd gezegd van die vrouwen die vliegen over het veld, man. Zeker. Naja, ja, die veraten uh, gewoon het gras op, gewoon. Die ja. praten het gras op. Ja. <laughs> Dank meneer Jochems. Ja, graag gedaan. En zo moet het bij die man ook. Zeker weten. Ja, dat denk ik absoluut. Kijk, okay. die vrouwen die gingen echt voor elkaar door het vuur. En dat is natuurlijk nog veel minder gecommercialiseerd ook. Hè? Aan de andere kant zie je als zij kampioen worden... dat ze dan ook wel weer twee wedstrijden gaan, gaan staken... daarna voor een hoger salaris. Maar ik ben bijvoorbeeld echt... nou, het leek wel eeuwen geleden een keer naar Nederland-Macedonië geweest... Mm -hmm. in uh, de Arena. Weet ik nog goed, het was echt een grote wanvertoning. Ik had 55 euro betaald als student voor die kaartjes... Uh, per kaartje. Ja, en was, ik dacht echt op dat moment, van, nou, als ze dit gewoon nog een keer doen... Dan, dan denk ik gewoon dat ze als spelersgroep moeten beslissen... we geven gewoon iedereen uh, die hier in het stadion zit... Uh, in ieder geval uh, de kosten van het kaartje terug. Dat <lacht> is schandalig, was het. Nou, Ja, Precies, de inzet uh, ja. die, die mag je toch wel uh, ja. garanderen. Dat is nog een puntje om aan te werken. Dus Jan uit Rotterdam, goedemorgen. Goedemorgen, ik denk juist dat uh, Koeman de, de goede keuze is. En dat heeft hij juist bewezen bij clubs als Valencia en noem alles maar op. Ik denk dat Koeman namelijk heel ideaal is om met jeugd aangevuld met één of twee ervaren spelers te werken. Kijk wat hij uit toen de tijd Ajax, maar ook bij Feyenoord gepresseerd heeft... met toch hele jonge jongens aangevuld met een paar vedettes. Ik denk dat, dat juist Koeman bewezen heeft dat hij niet met echt hele grote spelers om kan gaan met egootjes. Kijk maar naar Makai. Hij had met één iemand ruzie. Dat was altijd met Makai. Eh, uh, ik denk juist dat hij in dit team waar heel veel jeugd in zit, dat hij daar uit de kluivertjes, uit de Malatias, het, alle, het allerbeste kan halen. Hm. Goed, duidelijk. En daarom denk ik dat hij de redder gaat worden van, uh, van onze uh, tanende oranje. Kijk, hartstikke goed. Dankjewel Jan. René de Zwart nog tot slot. Goedemorgen. Goedem goedemorgen. Ja, ab absoluut eens met die stelling. Veel zo lang geduurd dit. Eindelijk een bondscoach die, wat ik al hoorde, veel met jonge spelers uh, om kan gaan. Want die kneuzen die we hiervoor hebben gehad, nou echt een drama. Dit, dit is een coach die Nederland weer op de rit zet. Die er weer voor zorgt dat we, dat we Europees en wereld mee gaan tellen. We zullen niet meteen wereldkampioen worden, want hij moet gaan bouwen. Maar het is, het is wel een man die de jeugd een kans geeft, die, die ook de kans moet krijgen... Want op het moment ja. dat Nederland weer gaat verliezen... staat hij ook meteen weer op straat. Want zo'n slechte bond hebben wij. Maar geef die man de kant. We hebben nu een bondscoach waar we mee vooruit kunnen. Goed. Dankjewel, René de Zwart. Zo klinkt de ware bondscoach uh, vanaf de bank, toch? Lijkt ja. mij wel. Henk Vlinderslag oppert nog op de site van... misschien moet hij zelf een potje mee gaan voetballen. En dan kan Ruud Geurlid, Frank Rijkaard... Philip Cocu van Basten ook nog even meedoen. Dan wordt het wel wat. De hele dag kunt u blijven meepraten en reageren. Via de site natuurlijk van stand.nl. 28 Op dit moment is het slechts eens met die stelling en 72%. Dus oneens. Meer nog straks. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft geklonken.